Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Leiden wordt afscheid genomen van SME van 14. Het meisje werd vorige week doodgevonden in een park. Op dezelfde dag werd een man opgepakt. Hij was de turnleraar van SME. De herdenking begon vanmiddag in het paardenpension, waar SME al van kleins af aan kwam. Ik vind het wel zo respectvol naar de familie toe. Ik kende Smee, ik uh, heb haar moeders paarden verzorgd, tenminste haar oude pony. En toen dacht ik, ja, ik kom maar wel, want het is gewoon wel respectvol om te komen. Ruim 100 mensen liepen achter de witte koets aan onderweg naar de begraafplaats in Leiden. Mensen die zijn gevaccineerd tegen corona moeten soms iets langer wachten op hun ongesteldheid, maar wel minimaal en het gaat snel over, blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 4000 vrouwen. Volgens de onderzoekers hoeven mensen zich geen zorgen te maken over hun vruchtbaarheid. Het Marktplein in Apeldoorn is deels afgesloten vanwege drukte, er lopen meer dan 600 mensen rond. De gemeente roept mensen daarom op om de drukte af te wachten en later naar de markt te komen. En een vrouw uit Texas moet waarschijnlijk voor de rechter komen omdat ze haar zoon van 13 in haar kofferbak had gestopt toen ze met hem naar de teststraat reed. Dat deed ze omdat ze zelf niet besmet wilde raken. Een van haar buren zegt dat er helemaal geen kwade bedoelingen achter zaten, zegt deze Amerikaanse verslaggever. Fox 26 sprak met een vrouw die met ons off camera spreken, die de familie wel weet. Ze zegt ons dat ze niet geloofd is dat er mental health issues involved en wouldn't it be niet verrast zijn als het de idea. was. Maar het kofferbakrietje heeft grote gevolgen. De vrouw is aangeklaagd en de school waar ze werkt heeft haar op non-actief gezet. De zoon in de kofferbak mankeert trouwens helemaal niks. Het weer nog. Vanuit het westen trekt er regen over het land. Het is ongeveer 5 graden, maar door regen en wind voelt het kouder. Morgen iets meer zon, minder wind en een graad of 7. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N201 hoofddorp richting Hoorn is dicht bij de waterwolftunnel. Dat komt door een oliespoor.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 Don't gently Guitar Gently Weeps van de Beatles uh, bracht de tijd op uh, wat is het 7 minuten over 2. Ja, het uh, zal even schrikker zijn. Uh, normaal gesproken hier, uh, zijn hier de stemmen van Rob Harms en uh, A.J. Vos. Maar uh, beide zijn er niet. Dus uh, uh, kom ik er dan maar eventjes uh, in actie. En uh, ik neem eigenlijk dat eigenlijk een beetje alleen maar waar. Dus uh, wat dat betreft zal het iets wat anders uh, toegaan dan uh, normaal gesproken op deze standwoord op zaterdag. Maar goed, uh, dat, uh, we proberen dat uh, natuurlijk wel een beetje te ondervangen met, uh, met het een en ander. Uh, en natuurlijk zal de muziek ook uh, centraal staan wat wel uh, ...zal een beetje voorbij komt. is het Zandvoorts nieuws. Ik zal eens kijken of we nog ook het beetje dierennieuws... ...Piet Report schijnt er ook hergezien te zitten... ...dus dan, dan zal ik eventjes het uh, autosportnieuws... ...en wellicht laat ik het aan een ander over... ...dat weet je maar nooit met dit soort spontane acties. Um, dat zijn eigenlijk een beetje de onderdelen... ...die normaal gesproken in deze Zandvoort op zaterdag zit. Afgezien natuurlijk ook van de muziek die uh, boordevol in zit... ...bijvoorbeeld deze uit de jaren 80 van Bananarama... Ze hadden ooit nog eens ergens verstopt in een film. Dezelfde maker destijds ook van de Rocky 3. Of van de Rocky 1 tot en met 5 versies. John Olvidsen. Namelijk de karatekeer The Cruel Summer. alsof uh, die Rob Harms ook achter me staat. Uh, hij, uh, denk je wel even op met het jungle-knopje? Ja, dat, uh, dat bleef een beetje hangen. Dus dat, uh, dan krijg je dat. Uh, dat. Dat is een beetje dat ik uh, niet op zit te letten. Maar goed. Um, dat waren Elton John en Kiki D met uh, Don't Go Breaking My Heart. En daarvoor natuurlijk Banana met uh, Cruel Summer. Een beetje een lange, uitver uh, lange versie. Um, even um, het belangrijkste Sandvoortse nieuws uh, doornemen. Want uh, afgelopen dinsdag, dat, uh, daar hadden wij het eigenlijk uh, min of meer ook al over in de Kant van um, Is dat um, um, dorpsgenoot Elroy. Daar, uh, daar gaat het uh, volgende bericht eigenlijk over. Um, want daar is. 10 mei 2021, dus van het afgelopen jaar... is bij hem het noodlot toegeslagen. Er werd bij hem diagnose kanker vastgesteld. En wetende dat hij niet al te lang meer te leven heeft... wil hij zijn grote wens proberen te vervullen. En dat is namelijk nog één keer op vakantie gaan met het gezin. Nou, dat kun je dus bijvoorbeeld doen... als je wil dat hij samen met zijn gezin nog één keer op vakantie kan. Dan kun je je dus melden via... Het mailadres van Evert Muis... En dat is gmail.com. Uh, dan kan je daar ook eigenlijk eventueel nog ideeën, suggesties en acties uh, op kwijt. Waarmee er dan op een gegeven moment daar wat, uh, wat acties uh, weer op uh, kunnen ondernomen. En op die manier uh, proberen we dan uh, Elroy dan samen met zijn gezin nog een vakantie uh, te geven. Uh, dat is een van de belangrijke zaken in Zandvoort. Maar er is nog meer, want uh, ook dit jaar... Er staan er gedurende maand januari bij Bakker Bertram... en de Albert Heijn Zandvoort aan het Raadhuisplein... weer inzamelingszuilen voor de E-punten. Dat zijn die punten die je bij de koffie af kunt knippen. En dan kan je daar ten behoeve van pakken koffie voor de Voedselbank... Eh, deze punten droppen. Eh, daar is dan eh, geld mee gemoeid. Of tenminste, dat, dat geld wat, wat die punten dan opbrengt... is dan bedoeld voor Stichting Fight for Sight... En hierin deponeren uh, is dat uh, de, de opbrengst daarvan wordt mogelijk gemaakt... om oogoperaties en in derde wereldlanden uit te voeren. Ik zeg het een beetje kromp, maar het komt er dus op uh, uh, kort op neer. De, de, de punten ge, uh, leveren dan geld op. En de opbrengst gaat naar die stichting. En die stichting die geeft dat dan weer uh, aan een, een of andere organisatie... die dan oogoperaties uitvoert in derde wereldlanden. Heeft u hem? Denk het wel. Um, de, die zullen dus worden... net zoals altijd... worden beheerd door... Lions Club Zandvoort. Want die initieert dat. En zij zorgen dus ook voor uh, de opbrengst... dat dat ook weer op de juiste plek... terechtkomt. En dan is er nog iets. Um, ongelooflijk. Zo stond er op het Facebook... Uh, bij het dierenhuis Kennemerland. We gaan straks ergens rond half vijf... nog het dier van de week doen. Um, en wat was er dan echt ongelooflijk. En uh, dat was... Het Wouwmomentje. En het Wauwmomentje dat heeft te maken met in amper twee uur tijd werd er ruim 3000 gedoneerd voor de kleine Pluto. En dat is een Chihuahua. Van ruim vier jaar oud. En voor hem werd in eerste instantie een pleeggezin gezocht. Omdat hij binnenkort geopereerd moet worden. Het pleeggezin is inmiddels gevonden. Maar er was nog een probleem. De operatie kost heel veel geld. En daarom plaatste zijn verzorgers een verzoek voor een financiële bijdrage. En het benodigde bedrag was supersnel bijeengebracht. Al dus in het bericht van de Zandvoersgrant want daar heb ik het uit. Uh, mocht je daar, uh, dan uh, willen weten hoe dat, uh, hoe ik aan dit uh, verhaal komt daar dus. Uh, we gaan verder met de muziek en dat doen we met Davina Michel... En dat heeft alles met die Formule 1 te maken. 4 september, schrijf het maar vast alweer op. Want dan is de Dutch Grand Prix weer terug. Hier in Zandvoort. <middels> Living in the fast lane. Trying to catch you in my own game. But the world is moving fast.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 Till the end of time I will never meet the finish line But I'll come home at last Dit is ZFM When I look at my child girl I could pretend I really meant too much When I look at my child girl I'm supposed things. David Bowie daarvoor. Davine Michel met uh, Beat Me. Uh, vorig jaar natuurlijk uh, indrukwekkend. Uh, door bijvoorbeeld ook het uh, Song... Uh, wat zeg ik? De Songfestival. Daar was het natuurlijk ook op te zien. Maar uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, het Volkslied. Dat bedoelde ik. <coughs> dat moesten dus doen. En uh, bij een van de, de repetities... geloof ik, donderstraalden ze geloof ik zelfs ook nog van het podium af. Dat was... Iets wat, uh, wat ze eigenlijk uh, niet had uh, willen doen. Maar het gebeurde dus toch. Goed, uh, wie uh, op de klok kijkt, die ziet dat het dus hoogtijd is voor weer ja, want het weer is ook een beetje van slag. Tenminste, het is een beetje de opmaat naar een beter weer, hoor, denk ik. Vervolgens Rico Schreuder. Wat de heren op de zaterdagmiddag doen gebruikelijk voordragen. Want zij doen dat van hem. De weerblog van Rico Schreuder. Um, het is op deze zaterdag bewolkt, zo luidt het uh, verhaal van hem. En vanaf het middaguur, nou dat is het dus inmiddels al, gaat het regenen. Vooral later vanmiddag en vanavond regent het flink. En is het kletsnat. De zuidenwind neemt in kracht toe. En is later vandaag vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. Temperatuur loopt op naar ongeveer 7 graden, maar deze waarde wordt pas later vandaag bereikt. Vanavond is het bewolkt en regenachtig en ook tijdens het eerste deel van de nacht valt regenen. Regen, maar geleidelijk wordt het droog. En bij deze stevige noordwestenwind wordt het niet kouder dan 5 graden. Morgen ziet het weerbeeld een stuk vriendelijker uit. Nou, dat, uh, dat heb ik zelf al nodig, denk ik, want ik moet op pad. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden waaruit van tijd tot tijd een bui valt. Er waait een meest matige westen tot noordwestenwind en het wordt opnieuw 7 graden. Maandag zijn er perioden met zon en een lokaal buitje na. Is het droog en wordt het opnieuw 7 graden. En dinsdag valt later op de dag weer wat regen. Maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het is opnieuw een graad of 7. En vanaf woensdag is het over het algemeen droog met een mix van wolken en zon. En de temperatuur komt dan ook wat hoger uit met een maxima van 8 tot 9 graden, bijna 10. Het volgende weekend stijgt geleidelijk de kans weer op wat regen of een bui. En de temperatuur wordt langzaam weer wat lager. Want dan, uh, ja, dan krijg je natuurlijk weer beter. Dat was het weer. nummers lachten elkaar. Son Mieu met Drive. dat is een Haagse band. Die hadden iets opvallends gedaan. Volgens mij hadden ze een sample van dit nummer wat je net hebt gehoord. Carly Simon met Why. Die hadden ze er volgens mij ergens in gestopt. Maar goed. Ik wil er vanaf zijn. Even een actuele blik op het scherm wat tv heet. En dan merken we dat er weer een Europese kampioenschap rijker is. Tenminste in een bepaald onderdeel. En dat is bij het EK-teamsprint uh, bij de heren. Daar heeft het uh, drietal volgens mij... tuimend snel... Uh, Marijn Scheperkamp en Kijver bij. De, dat waren de heren die, die vijf... Uh, nou ja, 500 meter. Maar ze hebben daar gewoon de teamsprint uh, weten te winnen. En, en dat betekent dus een titel. En uh, verder zijn de Noorden daarachter uh, tweede geworden. Dus dat was een kleine teleurstelling. Is dat uh, nog niet zo gek uh, veel verschil tussen. Ik geloof iets van een paar tienden. Dus wat dat er gaat... Uh, hebben de Nederlanders een beetje mazzel gehad in dat opzicht. Tijd weer voor muziek. En dat uh, doen we met uh, de Rhythmix. Samen met uh, Annie Lennox en Arita Franklin. Kom maar haast niet op. Maar goed, uh, het was ooit nog wel een hele grote hit. Geen manche hoor, overigens. Het schijnt dat, dat die Erik Meesie nog steeds actief is. Uh, maar dit is uit lang vervlogen tijden. Het is al uh, bijna 40 jaar terug. Toontje lager met Ben jij ook zo bang? Daar uh, hadden we natuurlijk... Uh, daarvoor hadden we... Die Rhythmics. Met uh, uh, Annie Lennox en Weilen. Arita Franklin. Uh, uh, in betere tijden dus. Met Sisters are doing it for themselves. Uh, nou, we hebben niet uh, gek veel te melden. Dus kan ik wel uh, even weer met een uh, fijn nummer. Wat we graag tot een hit willen maken. Tenminste, ik wil dat. Maar ik weet dat die ook eerder hier is gedraaid... Door, door Rob en AJ. Hij kwam ook een beetje bij mij vandaan. Maar het is wel een te gek nummer. Man Marcel en like, like a, a Woman. Ship, Bye.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 It, but it won't stop how I'm feeling Cause I just made it through A bit of to my past life Oh, can't you feel it? Something in my mind just decided to quit Yeah Cause I don't need it But leave it on the fine Until you see it Yeah nummers achter elkaar. Man, zelf was dat met Like a Woman en dit komt ook van de Nederlandse bodem, namelijk Loudsoon met Real Hero. En tot aan het nieuws van drie uur. Deze van Laura Branigan met Self Control. En daarna nog weer twee uur wordt op zaterdag.